Vijf uur. Bout met het NWS-journaal. Bijna 12.000 inwoners van de Duitse stad Düsseldorf moesten afgelopen avond hun huis uit... nadat er eerder op de dag bij bouwwerkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden. Nog eens 20.000 mensen moesten binnen blijven terwijl de bom onschadelijk werd gemaakt. Het gebeurde uiteindelijk om kwart over één vannacht, een paar uur later dan gepland. Daarna werd de omgeving in Düsseldorf weer vrijgegeven.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 De Britse regering wil het geplande vertrek uit de EU op 31 januari in Londen vieren met lichtshows en wapperende vlaggen. Ook wordt er een aftelklok geprojecteerd op de amswoning van premier Johnson en zal hij een toespraak houden. staat in de plannen die de regering voor Brexit Day heeft bekendgemaakt. Op 1 februari komt er een speciale Brexit-munt in omloop. Het lijkt erop dat de beroemde Big Ben niet zal slaan. De klokkentoren wordt gerenoveerd. En daarom zou het tot een half miljoen pond kosten... om de klokken te luiden op 31 januari. Het weer wisselend bewolkt. Vanuit het westen trekken er felle buien over. Soms met onweer en veel wind. Het is minimaal 3 graden. Overdag af en toe zon. In de noordoostelijke helft van het land ook buien. En dan zo'n 7 graden. Dit was het NWS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 The thought of you And the things you do Yeah It's no mystery What you mean to me You shine like the sun